De visser en zijn vrouw De visser en zijn vrouw woonden op een rotswand dicht bij de grote oceaan. Elke dag ging de visser naar de rand van de steile rotswand en viste om zijn brood te verdienen. Hij was gelukkig met zijn eenvoudige leven. Maar hij wist heel goed dat zijn vrouw dat niet was. Ze was altijd boos. Kijk naar deze vieze hut. De geur maakt me ziek. Ik maak dag en nacht schoon, maar het werkt niet. De visser hield van zijn vrouw. Maar ze hield maar niet op met klagen. Op goede dagen, als hij twee vissen had gevangen, vroeg de vrouw voor drie. Als hij mango's voor haar had meegebracht, dan wou zij perzikken. Er was niks waar hij haar blij mee kon maken. Oh vrouw, wat kan ik toch doen om je gelukkig te maken? Haal me uit deze stinkhut, dan zal ik gelukkig zijn. Op een dag ging de visser vissen dicht bij de rand van de rotswand. Het water was kalm en blauw. Hij zat daar met zijn vishaak diep in de zee. En een paar uur gingen voorbij en hij werd moe. Hmm. Dan moeten we vandaag maar fruit gaan eten. Oh wacht, ik voel iets. De man hield zijn vishengel stevig vast en begon te trekken. Oh, dit is zwaar. Dit moet vast een grote zijn. Terwijl de haak omhoog kwam, was hij verbaasd een platvis te zien. Hij was glimmend en kleurrijk. Oh, een platvis. Hoe kan hij zo zwaar zijn? Misschien heeft hij te veel gegeten. Nee, visser. Dat is niet waarom ik meer weeg dan de andere vissen. Wat? Praat je nou tegen mij? Wat gebeurde er nou net? Hoe weet je mijn naam? Ik weet nog veel meer over jou. Ik ben geen normale vis. Ik ben een betoverde prins. Laat me gaan. Ik zal je toch niet lekker smaken? Maak me alsjeblieft niet dood. Oh, zeg maar niks meer. Ik zal zeker geen pratende vis doden. Ga maar snel. Ah, heel erg bedankt. De man was opgewonden om zijn vrouw te vertellen over de platvis. Hij haaste zich naar huis en vergat dat hij vandaag geen vis had om aan zijn vrouw te geven. Schat, ik heb je iets te vertellen. Kom snel. Wat? Geen vis vandaag? Oh nee, ik had een platvis gevangen, maar hij praatte. Hij vertelde me dat hij een betoverde prins was. Wat? Wat gebeurde er toen? Uh, ik liet hem gaan. Hij is nu in de zee. Je vangt een betoverde vis en dan laat je hem gewoon maar gaan? Waarom zou je zoiets doen? We zijn arm en hebben honger. We wonen in deze stinkhut. Je had op zijn minst een beter huis kunnen vragen. Hoe kan hij me nu een huis geven? Dat kan hij niet. We moeten blij zijn met wat wij hebben. Ik zal blij zijn als ik in een huis woon. Zei je niet dat hij een betoverde prins was? Je hebt zijn leven gespaard. Dit is het minste dat hij voor je kan doen. Ga terug en vraag om een huis. De man azelde, maar ging terug naar de zee. Tot zijn verbazing was het water een beetje groen en geel geworden. Magische vis, kun je me horen? De platvis kwam in een mum van tijd naar de oppervlakte, alsof hij wachtte tot de man terugkwam. Mijn vrouw is niet blij. Wat wil ze dan? Ze wil een huis. Ga terug, ze heeft het al. De man ging terug en zag dat zijn vrouw bij de houten deur van een prachtig huis stond... Het huis was goed onderhouden en schoon. Het had meubels en zelfs een open haard. Schat, kijk! Dit huis is zoveel groter en schoner. Ja, en we hebben ook een open haard. Dit is een mooi huis, toch? Ben je nu blij? We kunnen hier voor altijd in wonen. Voor altijd? Hmm, dat zullen we nog wel eens zien. Laten we eten en naar bed gaan. Die nacht kon de vrouw niet goed slapen. Ze bleef maar denken over wat haar gelukkig kon maken. Die ochtend zat ze al aan de eettafel op haar man te wachten. Goedemorgen, echtgenoot. Luister. Dit huis is te klein voor ons. Ik wil een paleis. En ik wil koningin zijn. Ga naar de platvis en vraag hem ons een paleis te geven. Wat? Waarom wil je een koningin worden? Dit is genoeg voor ons. Laat mij dat beslissen. Ga naar de platvis en maak me een koningin. De man liep aarzelend richting de zee. Het water was vandaag paars en er was een onbeheersbare wind. Magische vis, kun je me horen? Mijn vrouw is niet blij. Wat wil ze dan? Ze wil een paleis en ze wil een koningin worden. Ga terug, ze heeft het al. Toen de man terugging, was het huis weg. In plaats daarvan stond er een groot paleis met grote bronzen deuren. Er waren veel bedienden die druk in de weer waren. Hij zag zijn vrouw op een troon zitten... Ze had een kroon op haar hoofd. Je bent nu een koningin. Ja, ik ben een koningin. Dit is fantastisch, toch? Ben jij nu blij? Eh, um, nee. Koningin zijn is niet genoeg. Ik wil de keizerin worden. Eh? Huh? Wat? Ik weet niet wat je nu denkt. De platvis kan je niet de keizerin maken. Dat is onmogelijk. Dat weet jij niet. Ga naar die vis en maak mij de keizerin. De visser liep aarzelend richting de zee. Hij keek naar het bruine water en vroeg zich af wat dat had kunnen veroorzaken. Magische vis! Kun je mij horen? <tie> Mijn vrouw is niet gelukkig. Wat wil ze dan? Ze wil de keizerin worden. Ga terug, ze heeft het al. De visser loopt terug naar huis en vroeg zichzelf af of zijn vrouw nu gelukkig zou zijn. Toen hij het paleis naderde, zag hij dat de deuren nu van goud waren in plaats van de grote bronzen deuren. Het huis was zelfs nog groter geworden. Binnen zat zijn vrouw op een gouden troon. Alle ministers en koningen stonden onderaan de troon. Ze had een gouden bol in de ene hand en een staf in de andere hand. Lieverd, je bent nu echt de keizerin. Ja, dat ben ik. Had ik je niet gezegd dat de vis dit voor elkaar kon krijgen? Ja, dat deed je. Ben je nu blij? Oh, dat weet ik niet. We zullen zien. We hebben een lange dag gehad. We moesten maar eens gaan slapen. De visser was bang dat de vrouw weer een andere ijs zou hebben. Maar hij was moe van het rennen de hele dag. Hij viel diep in slaap op het moment dat hij ging liggen. Maar de vrouw kon niet slapen. Ze zat te denken over wat haar gelukkig zou maken. Een week ging voorbij. Elke avond bidde de visser dat hij zijn vrouw gelukkig kon maken. Maar elke avond zat de vrouw op het bed te kijken naar de maan en naar de sterren. Eindelijk op een avond, werd ze moe van al het denken en wilde ze rusten. Maar, wat? Het is nu al ochtend. Hoe durft de zon dat nu? Weet hij niet dat ik de hele week niet heb geslapen? Echtgenoot, word wakker. Ik wil controle over de zon en de maan. Ik wil niet dat ze bewegen zonder mijn toestemming. Ik wil de Almachtige worden, het Onbekende. Wat? Stop, ik kan niet teruggaan en ons leven riskeren. Je zal ons leven niet riskeren. Ik zal ons beide leven bezitten. Niets zal ons ooit nog raken. Ga naar de vis en maak me de Almachtige. Nee, lieverd. Je weet niet waar je om vraagt. Ik kan hier niet meer tegen. Als je nu niet gaat, dan zal ik heel overstuur zijn. Heel erg overstuur. De visser wou zijn vrouw blij zien. Maar hij wist dat dit verkeerd was. Buiten omringden de wolken de zee. En de wind brulde. Oh, dit is al het eindigen? Dit is zo verkeerd. Huh? Het water. Het is vandaag pikzwart. Ik ben nu echt bang. Uh Magische vis. K -k -k Kun je me horen. Vis, mijn vrouw is nog steeds niet blij. Wat wil ze dan? Uh, ze wilde al machtiger worden. H -h -h -h het onbekende. Hmm. Ga terug. Ze heeft het al. De visser rende zo snel als hij kon terug. Oh, ik weet niet wat er van mijn vrouw is geworden. Ik moet erheen. Oh nee, wat? De visser realiseerde zich dat zijn vrouw weg was. Ze was nergens te vinden. Hij zocht en zocht en hij rende terug naar de zee. Het water was nu kalm en helder. De wolken verdwenen en de zon vel. Magische vis, o oh, magische vis, kun je me horen? Kom alsjeblieft terug. Wat heb je met mijn vrouw gedaan? Ik heb haar wens vervuld. Ze wou de Almachtige worden, het Onbekende. Dat is wat ze nu is. Niemand heeft de Almachtige ooit gezien. Ze is nu het Onbekende voor iedereen. Nee. Alsjeblieft, geef haar terug aan mij. Ik kan niet een wens ongedaan maken. Wacht, ik weet het. Tot nu toe heb ik alleen gevraagd van mijn vrouw. Je hebt al haar wensen vervuld. Maar ik ben degene die je leven heeft gered. Geef me mijn wens. Hmm, je hebt gelijk. Wat wil je hebben? De vissen ademde diep in. Ik wil dat mijn vrouw... Gelukkig is. Ga terug vriend. Ze heeft al alles wat ze nodig heeft om gelukkig te zijn. De man haaste zich terug naar het huis. Hij was verrast. Hij zag zijn vrouw staan bij de deur van de kleine hut. Maar het stonk er niet meer. Hij rende naar zijn vrouw. Oh je bent terug. Jij bent terug. Ja lieverd. Ik ben erachter dat paleizen en tronen geluk niet kunnen kopen. Laten we naar huis gaan. Vanaf die dag hadden de visser en zijn vrouw geen enkele dag meer honger. De vrouw had gerealiseerd dat geluk in de simpele dingen van het leven zit. En ze leefden nog lang en gelukkig.